en barmhartige God en Vader... we zijn hier bij elkaar gekomen... om in de eerste plaats u de eer te geven. Dank u wel dat u ons hier brengt met elkaar. Met zoveel. Bemoedigend is dat, Heer, dat we met zoveel ja, hier zijn. Dat we deze dag hebben gereserveerd daarvoor. Er zijn voorbereidingen geweest. En dan is het bemoedigend als we met zoveel zijn. Heer, we zijn samengekomen om te luisteren. Om te bidden... Om te zingen, om elkaar te bemoedigen. Heer, want dat hebben we nodig, ook als mannenbroeders. Of het nu gaat over ons werk, over ons geloofsleven, over ons gezinsleven. Er zijn zoveel facetten in het leven waar we u zo heel in het bijzonder bij nodig hebben. En ja, heer, dan mogen we weten dat u er bent. En als we Psalm 121 mogen vragen, waar komt onze hulp vandaan? Dan mogen we vandaag ook beleiden. Onze hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. We mogen opzien naar u, ook vanmorgen. En verwachtingsvol uitzien wat u gaat doen. We bidden voor hen die niet konden komen vandaag. Om verschillende redenen. Heer, we zijn ook in gedachten bij de familie van de Ziel. Die nu hun, hun vader moeten missen. Een man gods die ja, zo vol was van u. Heer, dank u wel voor wat hij gedaan heeft. Voor velen om hem heen. In het kerkenwerk, in de politiek. Kortom, een man die, ja, die ervoor stond voor het evangelie. Dank u wel. Dank u wel dat er ook nieuwelingen zijn vanmorgen. Voor het eerst hier. Ook jonge mensen. Geef dat we met elkaar ja, feest mogen hebben. Omdat u er bent. En wees met hen die verdriet hebben. Er zijn er ook bij ons die, ja, die zorgen hebben over een vriend die ernstig ziek is of in de familie, of zorgen in hun huwelijk. Almachtig God, wilt u er zijn en geven dat we vanmorgen ons zo kunnen richten op u... dat we een zegen van u des te meer mogen ervaren... en ja, als andere mensen naar huis mogen gaan. We danken u nogmaals en leggen het alles in uw hand. Niet omdat we het verdienen, maar alleen in Jezus' naam. Amen.